Uur. Kees Groot met het NOS-journaal. M eist 14 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een moeder die haar twee kinderen heeft gedood. De vrouw van 36 uit Apeldoorn bracht haar zoon van acht en haar dochter van zes om. Daarna verwonden ze zichzelf. Haar advocaten zeggen dat ze door het gebruik van antidepressiva niet zichzelf was. Volgens de officier van justitie is een dergelijk verband wetenschappelijk nooit aangetoond. De Griekse regering heeft in Brussel een aanvraag gedaan voor bijna een half miljard euro hulp. Het geld is nodig om de toenemende aantallen vluchtelingen in het land op te vangen, melden Griekse media. Nu Macedonië zijn grens gesloten heeft, houdt Griekenland er rekening mee dat er op korte termijn 100.000 vluchtelingen in het land zijn. Met het geld uit Brussel moet de helft daarvan worden opgevangen in kampen en de andere helft in eenvoudige hotels. Vorige week zijn verspreid over acht Europese landen zo'n 200 zogenoemde geldezels opgepakt. Ze hadden hun rekening beschikbaar gesteld aan criminelen. In totaal is er bij deze geldezels zo'n 7,5 miljoen euro op de rekeningen gestort. De politieactie stond onder Nederlandse leiding. Door gebruik te maken van geldezels kunnen criminelen hun gestolen geld opnemen of wegsluizen zonder dat hun identiteit bekend wordt. Van de 200 aangehouden geldezels kwamen er 50 uit Nederland. VVD en CDA willen opheldering van staatssecretaris Dijkhoff over twee incidenten in de gevangenis van Alphen aan de Rijn. Volgens de Telegraaf zijn twee cipiers aangevallen. De een met een mes, de ander is op zijn hoofd geslagen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigt dat er twee incidenten zijn geweest. CDA-kamerlid van Torenburg is bang dat de situatie in de gevangenis uit de hand loopt. Volgens haar wordt het gevangeniswezen uitgehold door bezuinigingen. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en aan het eind van de ochtend gaat het regenen. In het binnenland kan er sneeuw vallen. Vanavond gaat de temperatuur verder omhoog naar 5 tot 8 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sehoka van de ANWB. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam staat tussen knoopend Gorkum en Hangsveld giezendam een file met een lengte van 3 kilometer. Tot zover de verkeersin...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 Vergeefs aan de paden naar de droge bron Voor de lindruppelwater Koel en water, Lustloos zitten de kalbos op het En lijden onder dievig gebrek aan water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 En niet door spilling gewoon.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 Jij daar staat. Overal en altijd weer denk ik aan jou en keer wanneer de deur zacht open gaat, hoop ik dat jij daar staat. van in de bus, van in de bus, van in, val de... in, de... In, de... In, de... In, de... In, de... in de bus in de bus van bussen naar naar de voordeur. Ik naast jou heb gezeten, jij ik mij aan, ik ik jou aan, en schok en toe. In de bus van Wissen naar Aarde kreeg ik Het is al haast een jaar geleden. De bus dat we toen te samen. Reden. Was in de bus van Wissen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 Maar aarde hield mijn hartje voor je was in de bus van vissen mijn aarde. Bus aarde, maar ik durfde niet te houden. Ik zit van bis hem aarde. Dat het zo gezwend zou gaan, ik mis je zo.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 De Silvera's hoort u nu met gebroken harten. is newest Je liefde en trouw waren spoedig voorbij. Je bent als een wilde orchidee, die slechts.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 Je brak vele harten en ook dat van mij. Je liefde en droom waren spoedig voorbij. Je bent als een wilde oridé, die slechts van mij.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 Jaar. Komen wij met onze kinderen? Vooraan feest bij elkaar als het gehouden paar over 25 jaar. Over 25 jaar, komen wij met onze kinderen Voor een feest bij elkaar als het gehouden paard. Over 25 jaar, over 25 jaar Bewaar je trouw. We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 En in 1931, vijf jaar oud, begon Karel van met zingen op straathoeken. Soms alleen en soms samen met zijn neef Jantje van Mussen. Die later bekend zou worden als Johnny Jordaan. En u uh, hoort hem nu, Willy Alberti, met Waar Ben Je? Waar ben je nu? Bij welke ander ben je nu? Ik verlang zo naar jou. Is dan werkelijk alles voorbij? Was ik een uit een Eindeloze reis? Is het waar? Zo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 Blij toen ik je handschrift zag, maar dat maakt je woorden diep ongelukkig. Mis was. Want je schreef heel kort Dier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 Maar hier die -Jan en de Haagse bluff Band met met sfeer bij de klop van. Wie wordt lid van onze kring de die trouw Wie van jullie heeft nog Hannibal? Leidend al op grote schaal, alles internationaal. Post en dit de telefoon. telefoon. Toegang is voor alle mannen vrij. Dus kom erbij, dus kom erbij. bij. Ja! Word je lid van onze kring, doe dan nog één enkel ding. Steek twee vingers op en zeg ons na. Zie bij de kop van de deur. Dat je nooit van de meisjes zou houden, zeer bij de trot van de deur. Dat je nooit met de meisjes zou komen, want heel het leven speelt nou een oude spel. van veilig zelf, van veilig zelf, zeer bij de trot van de deur.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 Luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.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 Adele Bloemedaal met de meisjes van de Zuikfabriek. Ik zeg tot ziens. Langzaam gaan. Lok, vijf uur. Dan roepen ze een vol vuur. Daar druk! de meisjes, ja, de meisjes van de suikerwerkfabriek. En dat suikerwerk heeft keer geen zin, Dus dan ben je altijd bij uitgang van de suikerwerkfabriek. van de snoepjes van Jamin, die pak je er een pietje in. Ja, yeah, ja. Yeah.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 Roept hij vol blijdschap uit? Daar zijn die. Ja, ah, de liefde meisjes van de suikerwerkfabriek. In dat suikerwerk heeft elke heer wel zin. Vistelijk ik ga er met de uitgang van de suikerwerkfabriek. Want de snoepjes van Jamin? Die pak je uit en in. Humoristisch en toch leuk. Ah, ah, ah, ah.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 Ga niet te dikwijls naar de uitgang van de suikerwerkfabriek. Want de snoepjes van Jamin, die ondermijnen het gezin. Daar zijn de misjes en ja, de nietjes van de suikerwerkfabriek. En dat de suikerwerk heeft elke heren wel zin. Dus dan altijd naar de uitgang van de suikerwerkfabriek. Want de snoepjes van Jamin, die pak